Ernstig. De file waar de vrachtwagen achterop reed was veroorzaakt door het ongeluk met een tankwagen met zoutzuur eerder vandaag. De snelweg naar het zuiden is nog dicht vanwege schoonmaak en reparatiewerkzaamheden. Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat de A73 in die richting nog de hele nacht dicht blijft. De reclamespot Buddyhond van KNGF Geleidehonden heeft de Gouden Loekie voor de beste tv-reclame gewonnen. In het spotje is een getraumatiseerde militair te zien die uit een nachtmerrie wordt gewekt door een likkende Buddyhond. De commercial bleef reclames van internetwinkel Bol.com en supermarkt Jumbo voor. Het weer, het koelt vannacht af tot 2 graden. Morgenochtend gaat het flink regenen en waaien. Langs de noordwestkust is er kans op een zuiderstorm. Het wordt 9 graden. Vanaf vrijdag wordt het rustiger en kouder. Dit. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars, welkom terug bij Piepstool Radio Show 1051, uur 2 hier op CWM Zandvoort. En we gaan weer beginnen met twee nieuwe werkjes. De eerste is van Rick Sparks, van Endless heet zijn nieuwe cd. En de track Beautiful. Beautiful is ook cd 2, die komt van Asher Queen op piano. Ja, dat hebben we niet van, dat Asher op piano speelt. Maar daar zit een verhaal al vast. Asher neemt namelijk zijn muziek op in de Karani Music Studios in Stijn, Zuid-Limburg. Heel leuk plaatsje. En daar was hij op een avond uh, op de piano aan het spelen. En Arno op de kamp die, uh, is, uh, neemt al zijn muziek op. En Arno die dacht, god, die Asher speelt zo leuk. We zitten er een paar microfoons bij. En dat resulteerde uiteindelijk in deze cd. En deze cd heet Heart and Souls Rhapsody's van Asher Queen. Nou, ga daar maar eens lekker voor zitten. Peacefulradio.eu Dance a samba, so dance a samba. Fight, fight, fight, fight, fight. So dance a samba, so dance a samba. So dance a samba, so dance a samba.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 PvdA-leider Samson verwijt pvv leider Wilders dat hij met zijn uitspraken hetzelfde doet als terroristen. Hij zei dat tijdens het debat over de aanslagen in Parijs. Volgens Samson gebruikt Wilders dezelfde strategie als terroristen, het zaaien van angst en haat, maar dan met woorden. Wilders reageerde woedend op die vergelijking. Hij noemde de PvdA-leider een man met een zieke geest. Frankrijk stuurt zijn enige vliegdekschip naar de Persische Golf om te helpen bij de strijd tegen IS in Irak. Dat maakte president Hollande bekend tijdens een toespraak aan boord van het schip. De aanslagen van vorige week in Frankrijk rechtvaardigen de inzet van het vliegdekschip, zei Hollande. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door Al-Qaeda, zei een van de daders dat hij sympathiseert met IS. De Charles de Gaulle, die vaart op kernenergie, is 261 meter lang en biedt plaats aan maximaal 40 straaljagers en helikopters. Het schip ligt momenteel in de Middellandse Zee. Op de A73 in Limburg is opnieuw een ongeluk gebeurd met een tankwagen. Ter hoogte van Belveld reed de wagen achterop een file. Twee mensen raakten gewond van wie één ernstig. De file waar de vrachtwagen achterop reed was veroorzaakt door het ongeluk met een tankwagen met zoutzuur eerder vandaag. De snelweg naar het zuiden is nog dicht.